Waarom heb je dat zak veranderd in man? Ik vond het geen zak. Die man vindt dat gewoon leuk. Maar zoiets vind je toch niet leuk? Ach. Het oer Als die man daar nou plezier in heeft. En ik vind het ook niet goed als Slofstra zoiets onder ogen. Krijgt. Maar het is een fascist! Ach, een fascist. Ik ben niet zo'n scherpslijper. Scherpslijper? Ja. Ik bedoel daar niks onaangenaams mee. Ik heb er alleen niet zo'n moeite mee. met zo'n man. Goed! Niet een nieuw lint voor me inzetten, nu mijn huis er niet is. Kunt u dat zelf niet? Nee, daar ben ik niet technisch genoeg voor. Die spoelt pas niet. Heb je geen andere? Nee. Deze gebruikt mijn huis ook altijd. Er zijn er geen andere. Ik denk het niet. Maar het is toch te gek? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk een oude machine. Maar ik zou hem voor geen goud willen missen. Nee, natuurlijk niet. Groot. Ja, dat heeft Nijhuis ook wel eens gezegd. Dan zullen we moeten omspoelen. Als dat kan. Het is wel een mijl of zeven. Als ik maar weer kan dikken. Dat ik dat er nou ook nog bij krijg, terwijl ik het al zo druk heb. De koffie. Ik ben gisteren bij Jan ter Haar geweest, meneer Beerta. Zo. En hoe gaat het met hem? Het gaat niet goed. Waarom gaat het niet goed? Ach, weet u wat het is, die jongen is zo zwaarmoedig. Ik denk wel eens, het zou me niks verbazen als hij nog eens tot hetzelfde komt als zijn vader. Ja, dat zou best eens kunnen. Maar je moet je daar toch overheen kunnen zetten. Ja, meneer Beerta, maar weet u wat het is? Hij hebt geen wil. Nee, hij heeft geen wil. Ik heb het ook altijd heel onverstandig gevonden, dat hij zich heeft laten afkeuren. Een mens hoort te werken, dat doe ik ook. En als je dan ook nog zwaarmoedig bent, dan is dat rot. Dan is dat heel vervelend, dat begrijp ik, maar toch zou het beter zijn, als hij een beetje flinker was. Ik ben ook zwaarmoedig, alle zeeuwen zijn zwaarmoedig. Is de haar een zeeuw? Nee, de haar is geen zeeuw, ik ben een zeeuw, maar ik zet me er dan ook overheen, over die zwaarmoedigheid. Ik heb mijn werk, en ik heb daar plezier in, en zolang ik mijn hersens en mijn ogen heb, zal ik me er wel overheen zetten. Denk je er nog wel eens over om je ontslag te nemen? Nee. Je weet dat je voor mij 150 gulden per maand kunt krijgen. Ja. En ik vind dat verdomd aardig. Maar ik vind niet dat ik dat doen kan. Toch niet omdat je je bezwaard zou voelen? Nee. Behalve dan over je drankrekening. Er zijn dagen dat ik God dank dat ik op het bureau mag zijn. Waarom? Maar je vindt het er toch ook verschrikkelijk? Ja, en op andere ogenblikken vind ik het verschrikkelijk. Als Hendrik Ansing in een briefje van mij zak in man verandert, dan zou ik zo wel het bureau kunnen uitlopen. Zo bedreigd voel ik me. En dat neem je Frans kwalijk? Dat neem ik Frans niet kwalijk. Ik vind alleen dat je er niet aan toe moet geven. Wat was dat dan? Een fascist met de theorie over het oedersacties. In dat briefje vroeg ik Hendrik om hem te antwoorden. Als je je interesseert voor het Oer-Saxisch, hoef je toch nog geen fascist te zijn? Ik heb er wel eens een scriptie over willen schrijven. Dat vond Hendrik ook. Ik vind het bedreigend. Dus je vindt dat ik je bedreig? Dat moet er nog bij komen. Nee, want je bent zelf ook een zak. Ja, red je er maar uit. Ik begrijp Frans wel. Ik begrijp wel dat iemand kwetsbaar is. Ik vind alleen dat hij zich nog kwetsbaarder maakt door daaraan toe te geven. Dat irriteert me. Zo is hij nu eenmaal. Ik vind dat aardig. Als iemand een underdog is, vindt Nicoline hem aardig. Jij ook, hoop ik. Underdogs irriteren me. Dat is slecht, ik weet het, maar het is de waarheid. Dat zeg je alleen om te pesten. Beerta wilde dat ik een lijst tekende tegen het optreden van de Fransen in Algerije. Heb ik niet gedaan. Ik heb ook zo'n lijst getekend. Dat zou ik ook gedaan hebben als Maarten hem mee had genomen. Een van de dingen die ik dacht... Ik dacht een heleboel dingen natuurlijk, maar een van de dingen die ik dacht was... Sla hem erop. Orde. Heel slecht. Dan ben jij zelf een fascist. Dat meent hij ook niet. Want dan zou ik niet met hem getrouwd zijn. Ja. Van zulke gesprekken hou ik nu. Hoe gecompliceerder, hoe mooier. Wat zei Beerta daarvan? Beerta was gepikeerd. Dat zou ik geloof ik ook geweest zijn. Natuurlijk. Maar ik vond ook dat Beerta dat niet kon doen in zijn positie. En ik vond dat het verdomd goedkoop is om van hieruit van die zuivere standpunten de ruimte in te sturen... samen met al die andere mensen van het bureau... die als het op aankomt geen bliksem zouden doen. Dat ben ik niet met je eens. Als je zo denkt, dan kun je nooit ergens tegen protesteren. Alleen. Maar dan bereik je niks. En alleen doe je het ook niet. Nee, met Algerije niet. En misschien met iets anders ook niet. Ik weet het niet. Beerta vroeg overigens weer waarom je hem nooit meer opzoekt. V vroeg hij dat? Laas de ruiter ontwerkt mij, zei hij. Zeg maar dat ik hem op zal zoeken als mijn baard eraf is. Welke kant gaan we op? Linksaf. Waar wou je naartoe? Naar de gele stoelen. Zal het niet te koud zijn? In ieder geval hebben we dan een doel. Het overhemd is blauwer dan het overhemd wat je aan hebt. Kobaltblauw. Moeten wij niet ook eens een tv aanschaffen? Ik denk er niet over. Ik wil zo'n ding niet in mijn huis. En dan zeker elke avond naar die rotzooi kijken. Dat heb je zelf in de hand? Ik wil het niet. Weet jij nog waar Flap en Toosje woonden? Ik dacht daar. Hoe lang is dat alweer geleden? Een jaar of zeven. We worden oud. Voor we het weten zijn we dood. Ik wil niet oud worden. Maar we worden het. Wat ga je doen? Luisteren. Nee, dat wil ik niet. Jammer. Je weet dat ik er niet van hou dat je er naar luistert. Ik vind het mooi. Maar je meent er niets van en dat vind ik zielig. Die mensen zijn niet zielig. Die hebben hun geloof. In hun ogen zijn wij veel zieliger. Die jongen ken ik. Hoe ken je hem dan? Van de Mensa. Ik ken hem zolang ik in Amsterdam woon, maar ik weet niet wie het is. Dat is eigenlijk het mooiste, de mensen kennen, maar toch een vreemde blijven. Daar zou ik tranen van in mijn ogen kunnen krijgen van de gedachten. Daar zou ik wel willen wonen. Ja. Lekker rustig, uitzicht op bomen. Het huis naast de kerk is het mooiste. Maar dan zal de dominee wel wonen. Dus dat krijgen we niet. Zou die niet daar wonen? Met die promelia? Nee, dat moet het kosten. Ze zijn dicht. Wat vroeg? Tja. mijn handen nemen. Dan steek ik mijn lul erin. Zullen we niet teruggaan? Ben je gek. Zal ik je strot afsnijden? Gewoon doorlopen. Staan blijven. Staan blijven, godverdomme. Nou doen. Misschien kun je even hulp halen. Nee, ik laat je niet alleen. Wat moet je nou met zulke proleten? Tegen de muur zetten en doodschieten. Nee, ze, ik bedoel het serieus. In ieder geval meer politie komt. En waarom is die er dan niet? Omdat ze daar geen geld voor over hebben. Dat moesten ze dan maar wel. En een extra dienstplicht. Dan leren ze het wel af. En als je dan de verkeerde straft? Een jongen die misschien maar één keer heeft meegedaan. Dat had hij dan maar niet moeten doen. Ik zou ze echt kunnen doodschieten. Ook als ze maar één keer meedoen. Zeg toch niet zulke rare dingen. bang. Waarom ben je bang? Ik weet het niet. Ik ben bang. Waarom ben je bang? Voor het ouder worden. Ja. En voor het doodgaan. Straks zijn we allebei dood. Of een van ons is dood. Als jij dood bent, dan wil ik ook dood. Dan wil ik niet meer leven. En Jonas dan? Ja. Jonas. Zou gemakkelijker zijn als we in God geloven. Dan kon je denken dat het nog plezieriger werd. Net als je vader. Ja. Wou je dan ook laten dopen? Nee. Een kerk heb ik niet nodig. Ik kan wel zonder kerk. Nee. Ga je werkelijk in God geloven?